11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Prinses Maxima vindt het een enorme eer dat ze koningin van Nederland mag worden. Dat zei ze tijdens een conferentie in het Amsterdamse Hilton Hotel. Topbestuurders en politici praten daar over de voedselschaarste in de wereld. Maxima gaf op die conferentie antwoord op vragen van journalisten. Hoe ga wel dat u, dat u, dat u de afstand gaat doen van de troon? <laughs> nou, het is een enorme eer... Om uh, mijn schoonmoeder echt uh, te kunnen volgen, natuurlijk. En uh, ik wacht ons uh, heel veel, maar hele leuke en uh, ja, voldoende werk. Dank je wel. Het was het eerste openbare optreden van prinses Maxima sinds de aankondiging van de troonswisseling maandag. Shell moet een schadevergoeding betalen aan een Nigeriaanse boer. voor de schade die hij heeft geleden door olievervuiling. Hoeveel geld de boer krijgt is nog niet bekend. Milieudefensie had de zaak aangespannen. De Haagse rechtbank sprak Shell in vier andere olievervuilingszaken vrij. Verslaggever Roel Pauw. In die andere vier gevallen, daarvan heeft de rechtbank bepaald dat Shell er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat die problemen zouden veroorzaken. En dat het daar toch is misgegaan, dat is te wijten aan sabotage. En dat heeft Shell ook altijd beweerd. Het is de eerste keer dat een Nederlandse multinational in eigen land voor de rechter is gedaagd voor milieuschade die een dochteronderneming in het buitenland heeft aangericht. Milieudefensie is blij met die ene veroordeling en gaat op de andere punten in beroep. Op Schiphol zijn vluchten vertraagd vanwege de harde wind. Het zijn vooral Europese vluchten die zo'n 20 minuten vertraging hebben. Schiphol verwacht dat het aantal vertragingen vanmiddag zal oplopen... omdat het dan nog harder gaat waaien. Het is volgens de woordvoerder niet uitgesloten... dat er dan vluchten geannuleerd moeten worden. Eindhoven Airport heeft geen last van de wind. Daar kunnen alle vliegtuigen volgens plan vertrekken. De maatregel van TBS kan in 111 zaken mogelijk niet worden verlengd. Dat is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van staatssecretaris Teven. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde onlangs... dat TBS maximaal vier jaar mag duren... als iemand niet uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. Teven heeft daarna laten doorlichten... wat de gevolgen van die uitspraak kunnen zijn. Hij noemt de gang van zaken schokkend... want betere motivering in de vonnissen kan problemen volgens hem voorkomen. Alle 111 gevallen zullen nog eens worden bekeken... en Teven houdt er rekening mee dat zo'n vijf mensen op vrije voeten komen. Mariska Huisman heeft het Open Nederlands Kampioenschap op natuurijs gewonnen. Op de Wijzenzee in Oostenrijk was de 29-jarige schaatsster de snelste in de massasprint. Huisman had vorige week ook al het Nederlands Kampioenschapmarathon... op het Veluwemeer bij Elburg gewonnen.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 Vanavond in debat op 2. Ons koningshuis, een achterhaald instituut of een keiharde geldmachine. Wat doet koning Willem-Alexander met de erfenis van zijn moeder? Vanavond in debat op 2 rond kwart over negen... live bij de KRO en NCV op Nederland 2. Hallo, ik ben Jean Paul, zakelijk specialist van Vodafone... voor ZZP'ers en MKB'ers. En u vindt mij in Amsterdam. Werkt u in de buurt... En ik ben Cornelis, werker in Drachten en ben het vijfde omspringpunt voor ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Zoals wie Ben er nog 40 collega's door heel Nederland. Voor service en advies en maat kennen we op juist terug in de van winkel Kies Jean-Paul of Cornelis of een van de andere zakelijke specialisten... in de van winkel bij u in de buurt. Easy. Kijk op Vodafone.nl slash zakelijke specialisten. Power to you. Vodafone.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Per jaar worden tienduizenden ganzen afgeschoten. En vervolgens gaan ze naar een destructiebedrijf... of worden in de akker omgeploegd. Maar ze meestal niet terechtkomen is om ons bord. En dat zou wel moeten, vindt bioloog Adriaan Guldemond. Want vernietigen is zonde. En gerookte ganzenborst met truffeldressing is heerlijk. De oude Van Elf fabriek in Rotterdam werd begin deze week voorgedragen... voor de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Andere objecten van grote culturele waarde werden afgebroken... voor het zover kon komen. Zoals de Hembrug over het Noordzeekanaal. Wij halen herinneringen op. En somedaymyprincewill.com. Dat is de titel van een theaterstuk over een Turkse Nederlander... die zijn zus probeert te begrijpen. En die zus die draagt opeens een hoofddoek en vertrekt naar Istanbul. Een reeks extra voorstellingen wekte de interesse van onze muziekverslaggever. Kijken, kijken, niet kopen? Surf naar gids.fm. Luchtvaartmaatschappij Transavia onderzoekt of er maatregelen worden genomen tegen een co die vorig jaar in slaap is gevallen. De vlieger deed namelijk een dutje tijdens een vlucht naar Creta in september. De gezagvoerder was op dat moment even naar het toilet. en kon daarna de cockpit niet meer in. Al klagen verkeersvliegers over hoge werkdruk en lange dagen. Worden er onaanvaardbare risico's genomen? Daarover praat ik met Benno Baksteen. Hij is oud-gezagvoerder en voorzitter van een adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid. Goedemorgen, meneer Baksteen. Goedemorgen. Dat mag toch niet, neem ik aan, hè? Is een dutje doen? Nou ja, niet, niet op deze manier. Het, is, uh, het zal ook niet uh, expres zijn geweest. Hij is natuurlijk gewoon in slaap gevallen. Uh, maar dit komt natuurlijk wel voor dat mensen uh, ve extreem vermoeid zijn. Dan kun je beter maar onder ogen zien dat dat een keer kan gebeuren. En dan is de oplossing inderdaad dat je even een kort uh, dutje doet van 10 minuten. Maar dat wordt dan wel uh, geregeld. Hoe dan? Nou, dus je moet natuurlijk, om te beginnen moet je natuurlijk allebei in de cockpit zijn. Hè? Dat uh, kan niet in je eentje dat doen. Uh, je moet het ook zeggen. Uh, dan spreek je het even af. En dan uh, uh, gaat de ander extra opletten. En uh, degene die gaat slapen die zet ook een wekkertje dat je na 10 minuten ook weer... Uh, weer bijkomt en dan uh, en dat knap je erg wel dus door de NASA onderzocht en die heeft dit ook aanbevolen voor dit soort situaties waar mensen vermoeider zijn dan menselijk is. Maar in dit geval was die co-piloot dus alleen. Ja. De gezagvoerder was op het toilet, ja. kon daarna niet meer binnen. Ja. ja. Ja. dat is gewoon niet de bedoeling natuurlijk. Dus dat. De om te onderzoeken waar het nou door komt. Of dat komt dat er uh, iets persoonlijks met, uh, met de eerste officier was. We zijn slecht geslapen en dat toch niet gemeld, want dat moet je dan toch even melden. Ja, of dat er uh, iets aan de hand is, dat zou het volgende kunnen zijn. Met de werkschema's, die dan toevallig voor deze... En die zijn bij niet het echt slecht of zo. Maar het kan voor een individu slecht uitpakken. Dus mensen zijn verschillend in de ochtendmensen en avondmensen. Dus ook met een goede werk- en rustregeling kan je toch over vermoeid raken... Ja, en de volgende stap is, en die discussie voert nu de Amerikaanse overheid vooral. Die hebben wat ongelukken gehad waar vermoeidheid een rol heeft gespeeld volgens de onderzoekers. En die hebben dus hun werk- en rustregelingen, de wettelijke dan, uh, aangepast en wat scherper gemaakt. Nou, kan je die er niet meer in op het moment dat je als gezagvoerder even naar buiten gaat om een plasje te doen? En heb je dan geen sleutel of heb je geen pasje? Nou, dat is natuurlijk de bij... Dat is de van uh, de 9-11, de beveiligingen tegen terrorisme, zitten die cockpituren automatisch op slot. En dan kan je natuurlijk niet zomaar in, want dan is het effect weg. Dus je moet uh, binnengelaten worden door degene die in de cockpit zit. Dat uh, gaat met een belletje en een camera die kijkt wie er voor de deur staat. Maar ja, als iemand in slaap is gevallen, dan, uh, ja, dan hoor je het belletje misschien niet. En dan doe je in ieder geval niet de deur open. Nou, dan ging je dan het de... verder vliegen ja. gewoon op de automatische piloot. Dus ja. dan is er niks aan de hand, hoor. Nou ja, het is, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is heel duidelijk. Het is ook niet gelijk ontzettend verschrikkelijk dramatisch. Want als je gewoon op de kruishoogte vliegt onderweg bent, ja, dat is geprogrammeerd. Dat gaat verlopen nog wel even zijn gang zonder dat er iets misgaat. Het zou heel toevallig zijn dat er net op dat moment ook nog een storing ontstaat. Maar ja, het kan natuurlijk wel. En dat is dus de bedoeling niet dat het zo gaat. Daarom is het ook zeker niet expres uh, gegaan. En het is goed dat het onderzocht wordt. U zei het al, de Amerikanen nemen maatregelen. Ja. En hier trekken de verkeersvliegers al langer aan de bel over ja. hun hoge werkdruk. Ja. En ze willen ook de werktijden verhogen, hè, verruimen hier. Uh, ja, in Europees heel... verband. Ja, dat is inderdaad Europees werk. Je, uh, je kunt best heel veel werken, maar je moet er zorgen dat het ritme goed in elkaar zit, goed deugt. Je kunt ook met een uh, goede regeling mensen helemaal over de kop jagen. In Amerika is het dus aangescherpt. In Europa wordt het juist verruimd onder uh, druk van allerlei luchtvaartmaatschappijen die elk hun eigen dingetje in stand willen houden. Als je al die dingetjes combineert in één regeling, ja, dan wordt het totaal wordt slecht. Hè? De, dus dat is, uh, dat is niet handig. Dus daar is een zware discussie over of je het meer gebruik moet maken van de wetenschap inzichten die even goed heel veel werk mogelijk maken, maar bijvoorbeeld voorkomen dat je een tijdje heel vroeg werkt en dan weer heel laat en daardoor helemaal van slag raakt. U vindt het terecht dat die acties gevoerd worden? Ja, da dat vind ik heel terecht, ja, want het is echt een groot zorgpunt en het gaat niet om hard werken of niet hard werken, het gaat om dat je op de juiste manier werkt en je productie op de goede manier werkt. Maar dat staat los van dit incident denk ik, dat, is, uh, dat moet gewoon even onderzocht worden wat daar gebeurd is. Waarom de eerste officier niet gezegd heeft van ik uh, trek het even niet meer. En de gezagvoerder heeft gewaarschuwd en dan uh, gecontroleerd een dutje doet. Ja. Van tien minuten dat is geen probleem. In de baksteen? Ja. Is het u wel eens overkomen? Uh, ja, iedereen heeft dat wel eens dat je... Uh, wat voor, ik heb het een keer, t, concreet geval in die was bij uh, het zwembad. Wij moesten slapen, maar bij het zwembad was een bingo, aan de gang. Slecht slapen. Ja, op de weg terug werd het even moeilijk. En dan, uh, dan zeg je dat gewoon t, even tien minuten omhoog mogen dicht. En dan pak je de vraag weer op daarna. Dus dat uh, kan gebeuren. Ik ben een baksteen. oud-gezagvoerder en voorzitter van een adviescollege... voor de burgerluchtvaartveiligheid. Hartelijk dank. Dag. Hets .fm. De voormalige vanillefabriek voor tabak, koffie en thee in Rotterdam werd gisteren voorgedragen voor de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Alle reden voor een feestje natuurlijk. Maar er is ook historisch erfgoed wat de boot gemist heeft en inmiddels is gesloopt. Een voorbeeld daarvan is de Hembrug over het Noordzeekanaal. De spoorbrug tussen Zaandam en Amsterdam was tot 1983 de grootste draaibrug van Europa. En nu? Samen met Wikje van Ritbergen van de vereniging Zaans Erfgoed... ging verslaggever Robert-Jan Boy naar de plek van toen. Waar? Daar? Daar. Ja, je kan het ook wel zien. Het steekt hier een beetje uit nog. Hier. Ah, er is echt niks meer te zien. Het verbaast ja, Dit me. punt? Dit punt. Hier stond de hembrug. Hij liep er nog overheen natuurlijk. Er hembrug. staat nu een, een groot uh, gebouw. Ja. Een uh, bakstenen gebouw. Ja. Technische Unie staat erop. Ja. Aan de overkant zien we overkant, dat overkant het Noordzeekanaal wat ja. bomen staan. daar ja, wat zand. Ik weet niet precies wat het ja, is. Ja, daar zijn allemaal overslaghavens ja, ja. aan de overkant. Ja. Boten varen uiteraard voorbij, maar hier ja. moet dat geweldige gevaar te hebben gelegen. Het was dus de grootste brug van Europa. Niet van de wereld, want in Amerika was geloof ik een grotere. Maar het is natuurlijk toch wel kolossaal. Een brug van 270 meter van ijzer, helemaal geklonken staal... Zo'n grote draaibrug was nergens in Europa. Ja. Ik heb uh, mevrouw Wikje van Ritbergen nog geen seconde ontmoet, bij wijze van spreken. Klopt, en meteen toch? gaat de tas open en meteen komen de foto's uit ja. van de hembrug. Ja, ik ben, uh... Een enorm stalen gevaarte. Ja. Met stalen bogen, met een dik, dikke zuil in het midden. Die ja. mogelijk maakt dat de brug kon kan draaien. draaien. Ja, dat middenstuk. ging ja. heel langzaam open. Het ging heel langzaam, ja. heel langzaam, ja. Er werden dus eerst de rails werden losgekoppeld ja. met grote schuiven. Het ging allemaal elektrisch natuurlijk, zelfs in 1904 al. Ja. Met accu's. En uh, daarna werd die brug ietsje opgetild, dat middenstuk. En dan kon hij die draai maken. Stel je voor dat dit er nou nog zou zijn? Zou die dan opgenomen worden in die wereld, op die Wereld Erfgoedlijst? We zouden er zeker ons best voor doen, ja. In combinatie met het kanaal en uh, ja. het hele Noordzeekanaal zit ook in de European Route of Industrial Heritage. Ik hè, bedoel maar, dat heb ik even verduidelijken te zeggen. Wel ja, bijzonder. Ja, het is een, een uniek industriegebied, maar ook vaarweg uh, voor ja. Amsterdam. Weet u dat? We hebben ja. het wel over 1903, hè? Ja, ja. Toen is hij gebouwd, dus ja. dat is natuurlijk wel een hele tijd geleden. Ja. Mevrouw hier ja. maakt ook een wandelingetje kennelijk. Ja, de hele familie oh, de hele zo. Familie. We horen bij elkaar, ja. En is helemaal perplex, zeg. Ja, nou klopt. Dat, dat uh, verbaast mij. Want we kijken wel eens naar de BBC en die hebben toch ook gigantische bruggen. Ja. Ook van diezelfde eeuw, maar uh, ja. ja. Nou ja, we hebben het er even over. Omdat de vanillefabriek op de werelderfgoedlijst komt. Ja. Tenminste, er wordt hiervoor voorgedragen. Ja, uitstekend. En dan is de gedachte natuurlijk van... ja, stel je voor dat dat gebeurd was met de Hembrug. Maar ja, die is er niet meer, hè? Nee, maar dat had ook niet gekund. Want de scheepvaart is nu uh, zo groot geworden dat er was ge ook gewoon geen ruimte daarvoor Nee, maar dan kun je hem oh, er even waar? op de kant tillen of zo. Dan komt er even nee, aan de kant... Kamp... Ik ja, het zelfs ja? het gekeken in hoeverre het mogelijk was... om hem eigenlijk om zijn as op de kant te leggen aan de overkant. Maar dat dat bedoel ik. Dat was niet te doen. Hij was veel te groot. Je kan dat ding niet in zijn geheel tellen. Zo'n grote tuin hadden we niet. <lacht> <lacht> nee, nou, het, ja. Er is nog wel een deel van het draaielement ergens ja, opgeslagen. Het bij, op het hembrugtrein. Oh, ligt het daar? Oh, ja. groen staal, rond, klinknagels en die wielen. En wielen. Ja, ja, hier wielen. Die zijn het. Dit is namelijk een deel van de draaicirkel waar de brug op draaide. Er is gewoon een tijdpunt uitgehaald. Dus je krijgt een half ronde stalen wand met, met allemaal verstevigingen. Ja. En daaronder draaien al die wielen. Ja. En dan kun je je wel voorstellen hoeveel dat er geweest zijn... Ja. om dat rond te laten rijden, als het ware, waardoor die brug kon draaien. En dit is alles wat er van over is? Ja, eigenlijk wel, ja. Het staat nu op uh, ja, het Hembrugterrein, voormalig artillerieterrein. Die was een munitiefabriek. Ja, klopt. Volgebouwd nog met, met hele oude loodse gebouwen... met ruiten die niet meer zijn. Het verleden lijkt hier gewoon stil te hebben gestaan. Het is een stukje herinnering aan een voorbije tijd. Maar je kan nog zien hoe mooi mensen vroeger dat klinkwerk maakten. En dat is juist wat het zo, ja, zo uniek maakt. Al die klinknagels, dat is ja. allemaal met de hand gedaan. En ja, ik vind het is een stukje vakwerk wat je er nog ja. aan af kan zien. En dat is leuk. En dat hebben we dan toch mooi weten te bewaren. Z zijn er in die tijd uh, te veel dingen gesloopt? Ja, oh, ontegenzeggelijk. In de Zaanstreek, ja. Daar was toen niet veel oog voor, omdat het toch in de ogen van de mensen oude fabrieken waren. Mensen zeiden wel eens tegen mij, jij bent gek dat je bij zo'n vereniging zit die die oude zooi wil bewaren. Ja. Mijn grootvader heeft daar zijn rug op bezeerd. Ja. En nu knokken ze erom, want iedereen wil in een appartement wonen... of een bedrijf hebben in een oud fabrieksgebouw hier in de Zaanstreek. En ja, het is gewoon een kwestie van, uh, dat die kentering toch iets te laat is gekomen. En dat is wel jammer, maar goed. Ja. Wat er nog is, zijn we zuinig op. Verslaggever Robert Jambooi in gesprek met Wikje van Ritbergen... van de vereniging Zaans Erfgoed. 17 jaar voor datum had Prins het al over 1999. Album dubbelalbum trouwens, staat het nummer te boek voor 6 minuten en 37 seconden. Dit was tamelijk kort. Het is natuurlijk een radio edit, zoals dat dan modern heet. Het was uh, het vijfde album van Prince in 1982. En eigenlijk uh, bereikte hij daarmee zijn grote doorbraak. Radio. Het is nog een beetje mistig, maar heel in de verte zitten de ganzen. Hoeveel zijn het er? Nou, een paar duizend. Schatting 2-3 uh, duizend. En als ik hier zo kijk op de grond, wat, wat is dat allemaal? Ja, allemaal ganzen Het Dat is nogal wat. Ja, er liggen er heel veel. We schatten zo ongeveer tussen de twintig uh, hoopjes uh, per vierkante meter. Ja. besmeurt het gras. De koeien eten het gras niet meer, enzovoorts. En uh, wij willen weidegang voor de koeien. Dus ja, het grijpt toch wat dieper in op de bedrijfsvoering. Boer Albert Hooijer uit Weesp in een reportage van het Radio 1 Journaal vijf jaar geleden. Hij had zijn buik vol van de gans en was liever kwijt dan rijk. Maar hoe kom je eraf? Natuurorganisaties, boeren en jagers... hebben er jaren over gesteggeld. En toen was daar eind vorig jaar het ganzenakkoord. De gans gaat eraan. Maar een nieuw probleem toemt alweer op. Want wat doen we met al het vlees van die vogels? Bioloog Adriaan Guldemond van het Centrum voor Landbouw en Milieu... die weet het wel. Hij is vanochtend mijn gast. Goedemorgen, meneer Guldemond. Morgen. Voor je mij vertelt wat het allemaal uh, inhoudt, het plan van nu... eerst even terug naar dat ganzenakkoord. In het kort. Wat stelt dat voor? Nou, het is zo dat, uh, zoals uh, Albert Hoyer al zei, ze leveren ontzettend veel problemen op. En uh, niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuurgebieden. Hè, dus ze scheiden prachtige orchideeënveldjes vol. Uh, en dat willen de natuurbeheerders ook niet. En het is natuurlijk voor de vliegveiligheid een groot probleem. Er is uh, bijna een vliegtuig van Ermerok neergestort. En de piloot, heb ik gehoord van de vluchtleiding vielen elkaar in de armen dat het goed was afgelopen. He, dus zo tricky kan het zijn. En dat ganse akkoord is gesloten tussen wie en wie allemaal? Het is zo dat uh, de, de provincies hebben dat samen met de zeven partijen afgesloten. En bij die zeven partijen zitten uh, alle grote terreinbeheerders... zoals uh, natuurmonumenten, staatsbosbeheer. Uh, de vogelbescherming zit erbij, wat heel bijzonder natuurlijk is. En allerlei uh, landbouwpartijen. En zij hebben samen dat akkoord gesloten, wat heel in het kort inhoudt. Um, we hebben hier een heleboel ganzen in de winter. Dat zijn de, de trekganzen. Nou, die geven we nu de rust. Die worden niet meer bejaagd, niet meer verjaagd. He, dus die ontvangen wij gastvrij. Maar de zomerganzen, die ganzen die hier broeden... die nemen in ongelooflijk tempo nemen die toe. En daarvan is afgesproken dat aantal moet worden teruggebracht... naar een acceptabel niveau zoals dat in 2005 was. En dan moet je denken aan ongeveer 100.000 ganzen. Wat ook nog een heel groot aantal ja. is. Maar als je nagaat dat er nu ongeveer... Ik zeg 450.000 van die uh, zomerganzen zijn. Dan uh, zie je wel dat er een hele opgave is om dat aantal terug te brengen. Moeten de 350.000 worden afgeschoten? Nou ja, dat, het, het, is, het is wat ingewikkelder. Want uh, een simpel reeksommetje zou je zeggen, dat is het aantal. Maar die ganzen die nemen ook toe. Dus je moet zowel de toename van het aantal ganzen moet je eraf halen... en je moet ze nog terugbrengen. Dus wij hebben daar als CLM een beetje aan zitten rekenen... Ja. En, Zegt dat je iets van 250.000 ganzen per jaar de komende vijf jaar moet uh, schieten of moet vangen uh, om die reductie uh, te bereiken. En dan komt uw plan. Precies. En dat plan dat stelt voor om... Nou, uh, Nederland moet aan de gans, aan de wilde gans. Het is zo dat uh, ganzenvlees is een, uh, ja, eigenlijk een prachtig natuurproduct is. Je kan, uh, ik zeg maar, uh, beter een knalgans dan een plofkip. Uh, er is hmm. heel veel terecht protest tegen de plofkip. Uh, maar een, een wilde gans uh, is natuurlijk een oneindig veel beter product. Ja. En misschien moeten we gewoon uh, met z'n allen zeggen van... nou, af en toe eten wij eens wilde gans. Want wat gebeurt er nu met dat vlees? Nou, het is zo dat uh, uh, voor een groot deel gaat dat gelukkig gaat dat naar de grote poliers. Wordt het wel gebruikt, de jagers die geven het aan hun familie. Maar op een gegeven moment is dat ook te veel en lukt dat niet meer. En... Uh, wat er dan gebeurt is dat, dat ze ook gewoon nou ja, ondergeploegd worden, ja. weggegooid worden. En dat is natuurlijk ja, zulke voedselverspilling, dat, dat, kan, dat kan gewoon niet. Dus er zijn wel een paar mensen in Nederland die ganzenvlees eten? Absoluut. En ja. het is een, ook een toenemend aantal hoor. Het is zo dat uh, we hebben in, in 2007 hebben we een, uh, een, een receptenboekje uitgebracht. U voor... heeft een receptenboekje uitgebracht met uw ja. club? Ja, we hebben een receptenboekje uitgebracht. Dat is, uh, daar hebben we recepten recept in opgenomen van allerlei topkoks uit Nederland. En dan moet je denken aan restaurants als uh, de Echoput. Dat is een bekend wildrestaurant. Maar ook een, een restaurant als uh, um, de Pronkheer... die al jarenlang echt hele goede gerechten maakt van wilde gans. Of restaurant Eendracht in Rotterdam. Er zijn nog veel meer van dat soort restaurants. En um, op die manier leren mensen natuurlijk ook, ook kennen... hoe uh, wilde gans smaakt. En op die manier probeert hij de Nederlandse consument aan de gans te krijgen. Ja. Noem maar eens één recept. Of twee... Nou, um, we hebben, ik, ik, zal, ik zal het even opzoeken. In de... Wat vindt u het lekkerste recept? Nou, wat ik, wat ik ontzettend lekker vind, dat is, uh, ik zal het even een salade van gerookte ganzenborst met gekarameliseerde vijgen en dadeldressing. Nou, maar die vijgen en die dadelwesker is altijd goed natuurlijk. Ja, nou, maar juist in combinatie met die wilde gans. Ik heb het uh, toevallig met kerstmis gemaakt. En uh, ik, heb, uh, ik heb een beetje vals gespeeld. Want ik heb gewoon uh, gerookte wilde gansborst heb ik gekocht. Dat kan je bij een aantal zaken kan je dat krijgen. En, uh, ja, je ja, bent niet eerst naar buiten geweest om er eentje af te schieten? Uh, dat is nog net dat een stap te ver voor mij. En dan ja, moet je ook mocht jacht... ook niet in die periode natuurlijk. Hè? Mocht ook niet. En dan... En, dan, en dan moet je ook een jachtvergunning voor hebben. Dus uh, jachtakte. Maar dit is een gerecht wat, um, wat eigenlijk als je die gerookte ganzenborst eenmaal in huis hebt... heel makkelijk is om te maken. In ja. wezen wat je doet is dat je de ganzenborst in dunne plakjes snijdt. En je maakt er een salade bij. Uh, van een aantal ja, lekkere groene saladen met verschillende soorten sla. En je maakt een dressing. En dat zal ik even voorlezen. Je hebt gedroogde dadels en met port. En dat ga je een beetje. Uh, zachtjes koken. En dan vallen die dadels helemaal uit elkaar. Dan krijg je een lekker soort sausje. Ja. En daar maak je dan een vinaigrette van. Dat doe je olie, azijn, zout en peper doorheen. En dat is wat je dan over de uh, ja, over, over de gansen. Uh, de spreekt. hoeveelheden staan erin, hè? Hoeveel staan erin is ja. prachtig. Ja. En, en wat, smaakt het lekker? En, dat staat fantastisch. en wat ja. dan ook heel lekker is, en dan moet je vooral niet vergeten... dat zijn als je dan verse vijgen hebt... en die verse vijgen die uh, bak je even in de olie met een beetje suiker Dan worden ze lekker een beetje gekarameliseerd. Nou, dan heb je echt een gerecht waarbij, je, uh, waarbij iedereen... He, uh, zijn vingers aflikt. Exactement. Ik zou te zeggen. Nou, Precies. Is, is, ja, nou krijg je een gans van een jager. Ja. En wat moet je dan doen? Dan moet je meer eerst plukken, denk ik. Um, als je een gans van de jager krijgt, uh, dat zullen niet zoveel mensen overkomen. Maar stel dat je dat, uh, dat krijgt, dan uh, moet je niet al te ingewikkeld gaan doen. Dan moet je niet denken van ik ga die hele gans plukken... en ik ga die hele gans in de oven bereiden. Want uh, als je ganzen wil bereiden, moet je er de tijd voor nemen. Dat kost gewoon tijd. Het kost tijd omdat het vlees, hè, het is een wild dier... He, dus het is best stevig vlees. Dus je moet dat op een, uh, op een hele rustige manier moet dat, uh, bereid worden. Moet het eerst afsterven natuurlijk, of niet? Die moet het eerst even afsterven. Hoe lang duurt dat? Een dag of drie? Ja, zoiets. Ja, het dan hang uh, je dit ergens in een schuurtje? Je moet er gewoon koel hangen, ja. Ja. ja. Of het kan in de koelkast. Maar het handigste is eigenlijk als je zegt... Van, nou, geef mij maar de ganzenborsten of geef mij de, de, de poten, de bouten. Die kennen we natuurlijk ook van de kip. He, dus die twee onderdelen van de gans die zijn gewoon heel goed, uh, goed te bereiden. En dat uh, uh, als je nou de uh, uh, ganzenborst hebt bijvoorbeeld... dan uh, kan je daar... Op, die kan je, er zijn een heleboel verschillende gerechten om dat klaar te maken. He, het staat ook in, uh, in, in de receptenboekjes. Je ja, kan er staan op... ontzettend veel gerechten in, dat ja. zie ik al. Ja. U, u hebt u uitgesloofd, om het maar eens te zeggen. Maar hoe zorgt het er nu voor dat u behalve de consument... ook de poelier en de goothandel en de slager dit vlees gaan omarmen. Ja. nou, Het is altijd een soort uh, kip-ei-verhaal... wat redelijk toepasselijk is Mooi. in deze discussie. Hè? Maar um, kijk, als er een vraag komt vanuit uh, de consumenten... van, hé, hey, wij willen dat wel eens proeven... en een poelier hoort iedere keer van... hé, uh, hey, waar is nou die wilde ganzenborst? En dan kunnen ze dat via uh, wildgroothandels... kunnen ze dat heel makkelijk krijgen. Hè, dus in wezen is het belangrijk dat mensen realiseren... het uh, is, is iets heel lekkers en we kunnen er... Um, uh, we kunnen er een, een heel mooi gerecht van maken. Dus kunnen dat we straks is iets van al die ganzen is. opeten die worden afgeschoten. in het kader van dat ganzenakkoord. Sorry? Kunnen we ze allemaal opeten straks? Kunnen oh, we ze allemaal kwijt? Moeiteloos. Um, ja. Als je kijkt dat het ongeveer gaat over 250.000 ganzen per jaar. Uh, als je dat omrekent naar de hoeveelheid vlees. dan is dat iets van 1 promiel van wat wij eten aan kip. Maar kunnen die jaren dat aan? Zoveel ganzen afschieten? Um, nou, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat de jagers dat uh, op zichzelf heel goed aan kunnen. Uh, het is zo dat uh, in het, in de, uh, zeg maar, na het broedseizoen, dan uh, gaan de ganzen ruien. En dan uh, verliegen ze hun vleugelveren en dan ja. kunnen ze niet vliegen. En op dat moment kunnen ze ook heel goed gevangen worden. Wat uh, men... gebeurt er dan mee ik gevangen zijn? Uh, nou, kijk, ze worden dan de, bijvoorbeeld worden er uh, een paar honderd tegelijk gevangen. Die ganzen worden dan gedood en dat wordt dan met CO2-gas gedaan. Dat is op dit moment de beste manier om te doen. Ze worden vergast? Ze worden vergast. Uh, maar en... is het dan nog wat te eten, dat vlees? Ja, want CO2 zit ook in de lucht. Hè? Dus uh, in wezen, ja, ze stikken. Niet leuk. Maar het is wel de beste manier om ze eigenlijk heel snel dood te krijgen. Het vernein van dit gesprek zit hem in de staart, Want de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland... maakte vorig jaar nog bezwaar tegen het eten van gans... omdat de dieren besmet zouden kunnen zijn met de ehec bacterie en die kan bij de mensen nog heel wat teweeg brengen. Is die angst terecht? Nou, het is zo dat uh, als wild in de voedselcyclus komt... dan uh, volgt hij ook het spoor van uh, dat, ze, dat ze gekeurd worden. De, de VWA, de, de, de, de uh, Voedsel-, en, voedsel en Warenautoriteit, die moet er ook naar kijken. Dus uh, op zichzelf uh, moet je met het risico rekening houden... maar dat, is, uh, dat, is, dat speelt geen rol. Wat eet u vanavond? Nee, laat maar. Adriaan Guldemond, hij is bioloog bij het Centrum voor Milieu en Landbouw. Tot 12 uur nog. Papa Zorrigeta komt niet naar de Kroning. En het wordt zodoende geen politiek probleem in Den Haag. Een kwestie van een strakke regie? Meer in midweek Den Haag. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Prinses Maxima vindt het een enorme eer dat ze koningin van Nederland mag worden. Er wacht ons veel, maar leuk werk, zei ze tegen journalisten in Amsterdam. Maxima is in Amsterdam voor een conferentie over voedselproblemen in de wereld. En het is het eerste openbare optreden van de prinses... sinds de aankondiging van de troonswisseling maandag. SNS Bank heeft klanten onvoldoende geïnformeerd... over de risico's van beleggen in bepaalde buitenlandse beleggingsfondsen. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat de bank een bandprestatie heeft geleverd... en de wet heeft overtreden. Volgens de stichting Claim SNS belegde de bank in fondsen... die voor sommige klanten totaal ongeschikt waren... De rechter in Utrecht heeft niet gezegd of en hoeveel schade de klanten van SNS daadwerkelijk hebben geleden. En op een donorconferentie in Kuwait zijn honderden miljoenen toegezegd voor Syrische vluchtelingen. Het doel van die conferentie is om 1 miljard dollar binnen te halen, omgerekend zo'n 740 miljoen euro. Volgens de VN leven zo'n 700.000 Syriërs in slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen in buurlanden. Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu allebei 300 miljoen dollar beschikbaar gesteld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. .fm. Met Felix Murders. Zometeen nog het Politiek voor een Midweek Den Haag over de regie in Politiek Den Haag. En theatermaker Seretin Cormisius, die zijn zus probeert te begrijpen in het stuk somedaymyprincewill.com. We gaan eerst even de calypso dansen, hup Kelly Mederos met Mama uh, de Calypso. Shell is net deels veroordeeld voor de olievervuiling in Nigeria. Milieudefensie en verschillende Nigerianen hebben het oliebedrijf... voor de rechten gedaagd en dus deels gelijk gekregen. Vroeger volgens presentator Menno Bentveld maakte eerder een documentaire... over de olieramp in Nigeria en was bij die uitspraak vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Felix. En Menno, wat heeft de rechter nou precies beslist? Um... Ja, nou, het is, het, is, het is een heel positief verhaal wat jij houdt. En een deel is ook positief, maar een deel is ook negatief. Er waren, er was een aantal zaken aangespannen door Milieudefensie en Nigeriaanse dorpelingen, boeren, van wie het land totaal vernietigd is. Daar kun je geen landbouw meer bedrijven. De visgronden zijn ook helemaal onder de olie door grote olielekkages van de afgelopen 60 jaar olieboeren en een aantal uh, zaken daarvan zijn afgewezen. En dat is, ja, dat is toch wel heel teleurstellend. Ik geloof dat er een viertal uh, zaken is afgewezen. Het ging er nu om vijf. En één... Het dorp, uh, uh, en de, de, de vertegenwoordigende boer, uh, die was geloof ik ook aanwezig... maar één dorp, dat moet wel uh, opgeruimd, schoongemaakt en gecompenseerd worden. Wat, wat was er gebeurd dan? Een lekkende pijp? Dat was een lekkende pijp. En daarvan is heel duidelijk gezegd... dat was slecht onderhoud. Uh, jullie hebben daar ook te laat opgetreden met het repareren. Daar heeft te lang olie gelekt. Dat is allemaal over de landerijen gelopen. Dat zit nu diep in de grond dat moet schoongemaakt worden en dat moet uh, gecompenseerd worden. Maar dat is natuurlijk die... ook elders gebeurd in Nigeria, in die, in die streek ja, daar, hè? Ja, dat is, ja, is op heel veel plekken gebeurd. Dus daar was de plek, rechter maar, niet ontvankelijk voor? Uh, niet, bedoel je. Ja. Sorry, dat stond niet. Nee, uh, nee want er, zijn een aantal zaken, er is een aantal zaken afgewezen en daarvan zegt de rechter... Uh, ja, dat waren leidingen van Shell, dat zijn leidingen van Shell... maar daar is gesaboteerd, daar is olie, heeft oliediefstal plaatsgevonden... Uh, ja, weet je, bij, bij, bij nacht en ondrijf worden daar leidingen doorgesneden. Door daar worden, uh, wordt olie afgetapt. En dat gaat niet met, met, uh, met tonnen, maar met hele mammoetankers tegelijk. Wordt uh, uh, uit de jungle getransporteerd, uh, bij wijze van spreken. Dat gaat echt met enorme hoeveelheden. En daar lekt ook veel olie bij. En dat, dat is ook zo, dat geven die dorpelingen ook toe. Alleen de zaak ging over, ja Shell, het zijn jullie leidingen. Jullie moeten dat goed uh, beveiligen. Want uh, kom, ja, ja, kom anders hier die olie niet weghalen. Jij bent zelf nou ja, in dat, dat gebied geweest in Nigeria? Ja, dus ben jij nou teleurgesteld, mede met de klaarers? Uh, ja, kijk, het lichtpuntje is dat één dorp heeft dus gelijk gekregen. Maar het is wel teleurstellend dat... Uh, ja, weet je, als je een stap achteruit neemt en je kijkt naar de zaak... dan is het gewoon, wij kunnen daar wel 60 jaar olie uh, produceren. En dat is allemaal geen probleem. En daar verdienen we, hè, we, Shell, de westerse wereld, miljarden aan. Maar als het dan komt op uh, die, die, die, die, die leidingen uh, beveiligen... en zorgen dat het niet lekt en niet gestolen wordt... ja, dan is het opeens... Einde voorstelling. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Ja. Komt er nog zoiets als uh, hoger beroep? Nou, de, de, de, de betrokkenen krijgen nu drie maanden de tijd om, uh, om uh, in hoger beroep te gaan. En uh, ik verwacht wel dat, uh, dat Milieudefensie met die Nigerianen uh, doorgaat. Ja, dat verwacht ik wel. Bentveld vanuit Den Haag. De Gids.fn op 30 april zal Gorge Zorigieta de inhuldiging van schoonzoon Willem-Alexander op televisie moeten volgen. Hij blijft thuis, en dat is dus volgens de RVD een beslissing geweest van Prinses Maxima zelf. En bij GroenLinks lijkt de regie stevig in handen van Bram van Ooyek. Dat bleek bij de evaluatie van de dramatische verkiezingsuitslag van de partij. Over deze politieke actualiteiten praat ik met Peter K., politiek redacteur van Paul Witteman, en Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en Joop.nl. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. He. Het zou de beslissing zijn geweest van Maxima zelf, als we de RVD mogen geloven. Heeft zij de regie in handen genomen in deze kwestie, Peter? Ik weet het niet. Ik denk dat de heer het deze keer de regie stevig in handen had, in dit geval. Um... Het was zo dat, uh, dat uh, het Maxima ja. uh, wellicht prinses had, had kunnen worden, zeg maar. Dat was eigenlijk het idee. Hè. Ik bedoel, de PvdA wilde dat ze niet koningin werd, maar prinses. Je ziet dat ze, dat ze wel de titel koningin heeft gekregen. Ja. Um, in Den Haag wordt dat heel erg verbonden aan het gegeven dat haar ouders er niet bij zullen zijn. Een soort uitruil heeft dat plaatsgevonden. Ja, een kleine uitruil. En dat Rutte die heeft, uh, de, tegen de PvdA gezegd, heeft gezegd van nou, slik dat bezwaar maar in. Ze wordt gewoon koningin. Maar die ouders komen niet, dat, dat krijgen jullie dan en dan zijn er geen problemen in Nederland. Maar Samson had toch geen bezwaar tegen de komst van haar vader? Had hij gezegd tijdens de verkiezingscampagne? Weet je nog, dat ja, maar dat lag binnen de, de partij natuurlijk helemaal niet zo simpel. En daarbij uh, waren er uh, ook veel andere partijen, de SP zou er vast ook stennis over gemaakt hebben en, en anderen. Dus dat lag nog niet zo simpel. Dus jij beweert nu dat uh, Maxima koning wordt omdat haar vader thuis blijft? Ik denk dat het wel geholpen heeft, dat het een, uh, een soort ruiltje is geweest, ja. Tussen Samson en Rutte. Daar zaten natuurlijk nou. nog uh, mogelijke strafzaken aan te komen. Ja, dat lijkt nou ja, het, mij, mij bevreemde dat er eigenlijk toch makkelijk overheen gestapt werd. Van, nou, uh, je merkt ook een zekere uh, opluchting. Maxima heeft dat zelf omgezocht, verzocht. Rutte benadrukte dat ook. En, uh, nou, okay, hè, als zij er zelf om vraagt, wie zijn wij om haar tegen te spreken? Terwijl natuurlijk de vraag komt, waarom vraagt ze dat eigenlijk? Ja. Uh, in Argentinië loopt de kwestie nog steeds. En het is nog steeds zo dat die vader voor de rechter kan verschijnen. Uh, je zou in Nederland toch uh, acties kunnen krijgen. En dat roept toch, ja, er is nog een soort, ik uh, zal ja, het zeggen, lijk in de kast. Maar er is iets aan de hand waar we het maar, maar niet over willen hebben. En dat is namelijk dat we uh, straks een koning hebben. Die ja, maar dat is het knap wat, wat uh, we onge... gezien hebben afgelopen maandag. In die presentatie. En, en daar werden direct de, de pijnlijke puntjes uh, weggenomen. Ik bedoel, het was ook heel goed geregeld. Ik bedoel, Er werden... werden... Direct bracht Rutte het nieuws van hij gaat Willem Alexander heten. Uh, vlak daarna werd bekend dat we op de 27e voort een koningsdag gingen vieren. En in datzelfde traject zat ook al meteen de ouders van Maxima komen niet. Het grote pijnpunt zou dat geweest zijn, weet je wel. Dan was dat probleem er nog steeds geweest van die vervolging van hem in Argentinië. En dat werd nu eigenlijk in één keer werd het niet belangrijk gemaakt. Omdat je de dochter van de misdadiger niet de misdaden van haar vader kunt verwijten. Heb jij had dus uitgesloten dat het van Maxima zelf afkomstig is? Dat zij dat voorgesteld heeft. Ja. Dat acht ik niet uitgesloten... maar ik denk dat Rutte daar heel slim in gehandeld heeft... en heeft gezegd van luister, ze moeten gewoon niet komen. Nou ja, misschien dat ze zelf daar ook uh, direct mee ingestemd heeft. Misschien dat ze heeft gezegd van... nou luister maar maak mij dan maar koningin. Geta was destijds minister op het ministerie van Landbouw... en de vraag is altijd geweest... was Geta op de hoogte van de martelingen... de verdwijningen en de executies die daar plaatsvonden... tijdens het Fidela-regime? Nou, hij beweert nog steeds van niet, hè? Hij zegt van niet, maar Fidela... Hè, ik hoorde dat van Arnold Karskers, die doet uitgebreid onderzoek naar... Uh, uh, uh, je kunt hem daarin steunen, moet ik zeggen... want hij doet dat helemaal op eigen kosten. Uh, hij doet onderzoek naar, die, naar de mensenrechtsschendingen in Argentinië, en de betrokkenheid van Zodrigeta. Naar, en hij vertelt het pas aan me... Dat hij uh, Fidela had, zich, had in de interview gezegd: Hij zegt, me luisteren, wij waren de uitvoerders, de lui die de macht, economische macht hadden. Die, op hun verzoek hebben wij die staatsgreep gepleegd. En op hun verzoek handelden we. Nou, wie is de grote economische macht in Argentinië? Dat zijn de grondbezitters. Wie is een van die grondbezitters? Zorg, Jeta. En uh, ja, er zijn toch nog een paar dingen daar gebeurd. Ook gewoon op zijn ministerie, die uh, uiterst merkwaardig zijn. En het is niet uit te sluiten dat hij... Uh, het is niet zo dat het maar een man was aan de zijkant... die er niks mee te maken had. Nee, maar goed, door de gang van zaken zoals hij nu is uh, uh, vastgesteld... en bedacht is, is het gewoon niet relevant meer. Wat, wat, bedoel, het blijft van belang om te onderzoeken wat nou, die man wat gedaan is, heeft. Natuurlijk, maar, ja, maar voor, voor ons... Nou, nationale dat is de, ge, uh, geschiedenis, okay. zeg maar. Dan krijgen we de situatie, dan krijgen we de strakste situatie. Ja, daar kunnen we misschien helemaal niks aan doen. Maar stel dat iemand voor dat wordt. Die gaat dan de gevangenis in, wegens van uh, misdaden tegen de menselijkheid. Maar dan, Want, dan zijn ze al koning en koningin. Ja. ja, dan zijn ze als koning en koning. Maar dan hebben wij dus een koning. Koningin, koning, ik kan het woord niet uitspreken, sorry. Die, die, uh, onze prins, de, de, de troonvolgers hebben een opa. Die in de gevangenis zit, wegens de zwaarste misdrijf die je zo'n beetje op deze planeet kan verrichten. Ja, maar ja, er zijn meer kinderen die wiens ouders dingen misdaan hebben. En die kun je dat ook niet verwijten. Dus het is ook wel... geen verwijt aan Maxima of aan die kinderen. Het is wel een hele merkwaardige situatie. En het is een waar niet, zij zelf heel weinig waarbij... invloed op gehad kan hebben als kleinkind. Nou, nou, ja. ja. En wat zou dat er moeten gebeurd zijn? Gewoon prinses moeten worden, dat maakt er ook niet uit, Francisco. Nee. Ik, ik weet het ook niet wat er gebeurd nee. zou moeten zijn. Ik, is wel, ik, ik denk wel dat het een illusie is om te denken... nou, oké, okay, jongens, dat is nu opgelost. Daar zijn we nu vanaf. Op het moment dat deze situatie ontstaat... en Nederland zich weer ergens opwerpt uh, voor de mensenrechten... Uh, krijgen die bal weer terug. Goed. GroenLinks. Uh, Peter Kee, je was vrijdag bij de presentatie... van het evaluatierapport van GroenLinks. Ja. Wat viel je daarop? Strakke regie. Net als uh, de heer Rutte had ook de heer Bram van Ooyek... een strakke regie. En... Um, dat kwam erop neer dat er een persconferentie was op een onmogelijk tijdstip. Namelijk precies gelijk met de, met de persconferentie van de premier. Uh, die is dan in Den Haag om, een uur, om drie uur ook exact. Ja. GroenLinks zat bij elkaar om drie uur in Utrecht. Dus de parlementaire pers was verdeeld over een paar zaaltjes. Uh, mevrouw Van Dijk hield daar een, deed, voerde daar het woord. Zij was de onderzoeker van de, namens de commissie. En had een verschrikkelijk rapport samengesteld. Wat, uh, ja, bedoel, een gedegen rapport. Een zeer gedegen rapport waarin ja. alles stond wat we allemaal hier vaak besproken hebben. Kamerleden die elkaar in de haren hadden gevlogen. Uh, er was geen koers. Alles mankeerde aan GroenLinks. Eigenlijk dacht je, nou, op grond van zo'n rapport kun je niet anders dan opheffen. Uh, maar nee, goed, maar... maar dat is juist de kern van GroenLinks. Wij zijn allemaal schuldig. Dus dat, ja. als, je, als je een rapport uitbrengt van we zijn allemaal schuldig... zijn alle GroenLinks'ers daar altijd mee eens. Ja. Want we zijn ook allemaal schuldig aan het, aan het gaan van de planeet... aan de economische crisis en daar, enzovoort. Ja, ja, dus dat dus is dat eigenlijk wat eigenlijk is GroenLinks' links hoort, zo, ideologie, zo ja. ja. ja. ja. Okay. Als je nou één iemand had aangewezen, dan was het een foute boel geweest. Maar als je zegt we zijn allemaal schuldig, dan is dat goed. Ja, oké. Okay. Heb je het ook gelezen eigenlijk het Ik heb alle aanbevelingen gelezen. Ja. Was het, het zo strak georganiseerd de grootte, dat, dat uh, ja, de journalistiek... -term weinig mee kon? Ja, dat was... Want kijk, veel uh, programma's wilden wel een interview met Van Ooyek doen, of met mevrouw Van Dijk, Nel Van Dijk, of met uh, andere Kamerleden van GroenLinks. Nou, de andere Kamerleden van GroenLinks waren gewoon niet aanwezig. Dus Jesse Klaver nergens te zien, um, die, die mevrouw van Tonger, nergens te zien. Van Ooyek deed de woordvoering naar de pers, ging alleen naar Nieuwsuur toe, maar deed wel een paar van die gesprekjes zo met, uh, met de microfoons voor zijn neus. Uh, mevrouw Van Dijk... Um, deed het ook op morgen, maar verder ook helemaal niets. Uh, het was bijna communistisch uh, georganiseerd, weet je wel. Het was heel erg beperkt. De woordvoering, dat, dat, is, dat, dat is ook een van de, de bloedgroepen hè, van uh, GroenLinks, het communistische... Club. En je weet waar mevrouw Nel van Dijk, uh, <laughs> tot welke bloedgroep mevrouw Nel van nee, dat Dijk hoort. <laughs> okay. Femke Halsema, die krijgt er ook in het rapport van langs, Francisco. Is dat opvallend? Uh, nou ja, zij, zij stond natuurlijk voor de koers die de richting ravijn is uh, volgens dit rapport gegaan. Namelijk dat ze heel graag regeringsdeelname wilde. En dat je niet meer zo moest kijken naar al dit uh, uh, uh, principiële. En dat het, uh, uh, ja, zij, Fem Kalsma was ook een pleitbezorger van zeg maar, uh, het idee dat mensen gelukkiger moesten worden. Dat dat een taak was van GroenLinks. Daar heeft ze zelfs een boek over geschreven. Maar ja, op een gegeven moment uh, sloeg de crisis toe. En toen ging dat hele denken uh, gelijk overboord. Het idee van de, de happy consumer. Die, uh, dat doet niet meer zo goed. Dus in die zin, volgens mij moet je dat ook een beetje in het tijdsbeeld zien. Ik vind het... Uh, je zou kunnen zeggen, Feb Galsema heeft misschien wat dingen in werking gezet... die bijgedragen hebben aan het probleem. Maar het gaat toch wel erg ver om haar met terugwerkende krachten... Uh, wat er nu gebeurt in de schoenen te schuiven. Nou, dat viel ik wel mee, want Jolans Sap kreeg de voornaamste schuld van, uh, van, nou, ja, van de puin. ja, die heeft het ook niet goed gedaan. Dat Over ja. Van ik las ik een profiel in NRC en die brengt de zaken volgens NRC goed op orde. Ik lees dat hij anderen de ruimte geeft, dat hij vertrouwen biedt, dat, dat het een baken van rust is. Je zou denken, die Van ik gaat nog jaren mee op die, die positie. Peter K. Nou, dat denk ik namelijk nou niet. Maar ik heb gisteren even een tijdje met een hem gelopen in Den Haag. En uh, een beetje verhinderd dat hij op tijd bij een vergadering was. En is gevraagd van waarom heb je dat nou zo gedaan zoals je dat... Uh, vrijdag hebt gepresenteerd. En dan is hij wel heel erg zo van... ja, ik, ik ben degene die nu... de versvelende klus uh, nog maar een keer moet klaren. Dat soort rapporten zaten er niet op te wachten, maar... we hadden het nu eenmaal uh, omgevraagd. Dus het moest voorbij komen. Nou, laat mij het dan maar ondergaan, deze ellende. Maar laat die andere Kamerleden, hou die buiten schot. Ik ga nu de boel rustig maken. Ik ga nu ook wat glans veroveren en... Uh, ondertussen mag Jesse Klaver onder zijn vleugels best opbloeien. Graag Francisco zelfs. van Joden, jouw uh, website jo.nl meldt dat boek van Geert Wilders in Duitsland zou worden uitgegeven, maar blijkbaar gaat dat niet door. Heb jij enige idee waarom? Nou, die uitgever die heeft, op het, dat is trouwens wel grappig een uitgever van voornamelijk science fiction <laughs> romans, die heeft op het laatste moment gezegd, uh, een heel erg raar verklaring want het boek zou deze week verschijnen, zaterdag gaat uh, Wilders naar een uh, onbekende Duitse stad om het daar te promoten uh, dat was althans het idee en uh, die heeft laten weten, ja wat doen het toch niet, want we konden het niet overeen, geen overeenstemming bereiken om het boek uit te geven binnen de Duitse wet. Duitsland heeft een aantal strenge antidiscriminatiewetten. Uh, daar heeft ze ook wel reden voor, uh, moet gezegd worden. Waardoor uh, dit boek van Birgit Wilders daar kennelijk niet binnenviel. En daarbij moet je aantekenen dat die uitgever al eerder een boek heeft uitgegeven... wat op de lijst is uh, gezet door de overheid van de, uh, voor jongeren ongeschikte boeken... of wegens extreemrechtse inhoud. Ik moet ook nog wat aantekenen, mensen die op internet even op Joop kunnen kijken. Daar staat ook een cover van dat boek. En dit is toch wel de meest merkwaardige foto van Wilders die we in tijden hebben gezien. We zijn wel wat gewend. Ik zie hem nu ook, ja, op de website. Je, je ziet, er, hij staat er nou niet op bepaald uit als iemand die het, het meest betrouwbaar overkomt met een. Dat lijkt toe, toch geen reden. Om het te Free Night zijn. Shine. Nee, dat niet. Maar vooral ook. En wat is opvallend is, hij is van onderaf gefotografeerd. Zo laten de leiders, hè, vooral rechtse leiders laten zich, ik noem geen namen, laten zich graag zo fotograferen. En Wilders heeft dat eigenlijk tot nu toe nooit eerder gedaan. Francisco Viola, eindredacteur van de opinie en debatsite Joop.nl. En Peter K., politiekredacteur van Pau en Witteman in Midweek Den Haag. Tot volgende week, heren. Ja. De de Schone van Zutphen, zo noemt Salatin Keremizijus zijn zus. Ze groeien samen op als kinderen van een Turks-migrantengezin. Ze zijn helemaal Nederlands, dacht Salatin. Maar van de ene op de andere dag gaat zijn zus een hoofddoek dragen en een tijdje later emigreert ze naar Istanbul. En nu is het een verhaal in het theater. Botti allemaal, jij weet er meer van. Ja, in de theaterwereld gaat dit echt als een lopend vuurtje, deze voorstelling... dat je deze echt wel moet zien. De voorstelling van Sadatine, die heet somedaymyprincewill.com... Het is deels de titel van een romantisch liedje uit de Disney-film Sneeuwwitje. Dat horen we nu op de achtergrond. En deels de URL van een website. En dat vat ook de vorm van dit muziektheater in grote lijnen wel ongeveer samen. Het is een sprookje in deze tijd. En Salatin treedt op als verteller en heeft de acteursband The Sadists ter ondersteuning bij zich. En laten we even beginnen bij het verhaal van deze voorstelling. Ik vind het spijtig dat mijn zusje, uh, om zich helemaal bevrijd te voelen... om helemaal door gang te kunnen gaan, om een hoofddoek te kunnen dragen... zonder dat ze daar uh, opmerkingen over krijgt, want iedereen heeft er daar eentje... maar ook nog eens een keer vrij kan zijn in een gemeenschap, binnen een gemeenschap. Want uh, Zutphen, dat is genoemd, uh, 30.000 inwoners toen ik daar woonde... 1500 daarvan waren Turk en die kennen elkaar natuurlijk allemaal... En de grote boze buitenwereld die wordt steeds groter en bozer... waardoor zo'n gemeenschapje, die al heel collectief leeft, nog collectiever wordt. Ja, probeer daar maar eens een jong meisje te zijn dat ontzettend beginswaardig is... en uh, ja, de juiste leeftijd heeft om de liefde te kunnen vinden. Ja, dat gaat niet zo makkelijk natuurlijk. Het lot van de schone van Zutphen. Mijn zusje, Sare, die vandaag zaterdag 16 juli 2011 in Istanbul is getrouwd. Een hoofddoek is gaan dragen, terwijl ze vijf jaar geleden niets van die hoofddoek moest hebben. Ja, en Kirimouzi vertelt dus het verhaal van zijn zus Sari, een mooie, vlotte, jonge meid. En het lukt haar niet om los te breken uit Zutphen en uit de Turkse gemeenschap daar. En ze wordt op straat en op haar werk lastig gevallen en kan haar draai niet vinden. Ze zoekt dan haar hulp op een internetforum. Beste Amor85, hartelijk bedankt voor je aanmelding op marok.nl De internetcommunity voor al je vragen over lekker eten, seks, koran, muziek, politiek, sport, islam en alle andere dingen die het leven leuk en spannend maken. Hallo iedereen, ik ben nieuw hier en ik heb meteen een vraag die ik aan jullie stellen wil. Ik ben een meisje van 21, ik woon gewoon in Zutphen bij mijn moeder en ik werk in de bediening. Sinds een paar maanden voel ik me niet zo lekker. Ik weet niet, ik vind het opstaan stom. Maar echt stom, doe het gewoon niet. Er in slaap is dus ook niet te doen. Ja, Sari raakt dan op dat, dat Marok.nl... in gesprek met een nep-evangelist... die er haar toe overhaalt om een hoofddoek te gaan dragen. En Zo reconstrueert Saratin het leven van zijn zus op het podium. Het is het werkelijke en praktische verhaal van een Turks-Nederlands meisje dat er echt voor heeft gekozen om een hoofddoek te gaan dragen... en in Turkije te gaan wonen. En hoe wordt dat verhaal verteld dan? Ja, met die muziek, door de sedes, met heel veel fantasie. Eh, grappige verhalen. En We zien op het podium een broer die het verhaal van zijn zus onderzoekt... en dat eigenlijk niet begrijpt. Ja hoor, <laughs> daar is hij dan. Het antwoord op al je existentiële vragen. De hoofddoek. Ja, je kan natuurlijk ook veganist worden... maar als je moeder net zo lekker kookt als die van ons... dan is dat geen serieus optie. Oh, hoofddoek! Putting mij waarom je toch zo'n heerlijk gemakkelijk middeltje bent... om je leven nieuwe richting te geven. Ja, ik ben blij voor haar. Laten we dat uh, goed duidelijk maken dat ze het echt ontzettend goed voor elkaar heeft. Ik heb haar gezien daar en ik ben hartstikke trots. En ik ja. vind het echt gek dat ze, daar, dat, ze dat gewoon gedaan heeft. Ja. En dat ze vooral, want wij verdenken haar namelijk... met die hele hoofddoek, eigenlijk, dat dat allemaal niet zo serieus bedoeld was. Dat, dat ja. we eigenlijk denken van... ja, maar wacht eens even, zou ze dat misschien niet gedaan hebben... omdat ze gewoon op die manier als serieuze volwassen vrouw zou behandeld worden. Dat mensen denken van, dat is, dat is een keuze. Ja. Nu heb je ergens voor ja. gekozen, dat snap ik. Ja. Oké, okay, en wat ga je nu doen? Oh, je wilt trouwen met die jongen die je toen een paar jaar geleden ook al had ontmoet? Nou... Volgens mij ben je een stuk verstandiger nu, dus doe maar. Dus dat ze eigenlijk een soort uh, symbool voor onderdrukking heeft gebruikt om uiteindelijk te trouwen met een jongen wiens naam zich vertaalt naar vrijheid. Dat vind ik mooi. Zodat hij die kruipt in de huid van zijn zus om tot die conclusie te komen. Op het podium zie je de setting van een Turkse bruiloft, met natuurlijk de sedist als band. Ja. En de bandleden die acteren mee en vertellen het verhaal van Sari als een sprookje, als een Bollywoodfilm. Deze voorstelling wordt door de critici dan ook vooral geroemd... om de keuze in de vorm die er is gemaakt. Zodat het zegt dat die zich eigenlijk vooral aandiende. Uh, er zaten ook, naast dat het zichzelf zo aanbleef dienen... ook heel veel herkenningspunten in. Heel veel boeien waar we ons aan konden vastgrijpen. Van ja, maar wacht eens even... Bollywood, ja, dat is wel leuk dat ze naar Bollywood films kijkt, maar dit is gewoon een Bollywood verhaal: in de zin van uh, meisje en uh, begeerenswaardig en supermooi. En nou, het, op het sprookje deur ook met een de... stukje in een, in een soort Bollywood-stijl, toch? Ja, met... ja, we, we, we, we proberen het hier en daar natuurlijk op te tillen. Dat hele muziekding met die bordjes, de ene zegt het is een Turkse bruiloft, maar wij zelf noemen dat de Bollywood, uh, het Bollywood-gedeelte noemen we dat. Het kwam als vanzelf. Ja. Somedaymyprincewill.com zat het in vier, vierde voorstelling over een familielid. En hij denkt dat het verhaal van zijn zus... staat voor het verhaal van heel veel meisjes uit migrantengezinnen. Dat is eigenlijk waarom we door hebben gezet. Want anders zou het alleen maar okay. over mijn zusje gaan. We hadden een voorstelling kunnen maken over dat ze op straat werd uitgescholden. Maar volgens mij kwamen we, doordat die invalshoek zo anders bleek... kwamen we op een andere manier in dat thema terecht. Dus mm -hmm. dat het minder benadrukt hoe zwaar en heftig die onderwerpen kunnen zijn... maar dat het vanuit een lichte toets wordt behandeld. Dus dat het een feestje is, dat het leuk is. Dat je daarom kan lachen. En dat je, terwijl je lacht, denkt... ja, ik lach wel, maar eigenlijk is het helemaal niet zo grappig. Zadat in of over zijn voorstelling... SamDame Nou zei je aan het begin, Botten, dat het een populaire voorstelling is. Kan je er nog heen? Nou ja, het is op veel plekken al uitverkocht... maar ik kreeg gisteren een bericht dat er alweer extra voorstellingen zijn bijgeboekt... Via de gids.fm vind je die speellijst wel van deze voorstelling. Prachtige voorstelling en wordt echt in alle kranten geroemd. Hè? In de meeste kranten vijf sterren, ik geloof in één krant vier sterren... maar dat is genoeg om daar naartoe te gaan. Inderdaad, ja. 16 jaar geleden, in de nacht van 31 januari op 1 februari, 60 jaar geleden... overstroomde een groot deel van het zuidwesten van ons land. En vanavond het eerste deel van een tweeluik, de dag dat het water kwam. 60 jaar watersnoodramp. Persoonlijke portretten van mensen die familieleden verloren of juist anderen redden. Om vijf uur half acht op Nederland 2. En, en kent u dit nummer nog? Ik zal het een beetje laten horen. Het nou, is bijna niet te horen natuurlijk. Ja, Maggie McNeil natuurlijk. Dat weet jij. Ja. Terug naar de kust van Maggie McNeil. Uh, vanavond zal rapper Bollebof daar een erg versie van maken... samen met Ali B. En Maggie bewerkt het nummer Het Heeft Geen Zin van Bollebof. Altijd leuk om te zien wat die combinatie van muzikanten oplevert. Heb om half negen. Een, Heb je daar ook een stukje van, van bollebol? Bol? <laughs> nee, nee. Ja, kan ik kan het wel opzoeken, <laughs> maar dat duurt te lang. Op Nederland 3. En dan hebben we nog het kampioenschap op de Weissensee. Heel veel ijs, sneeuw, langs de baan, de schaatsers. Dat is om 5 voor half 12. Bij Studio Sport. Stelling. Nee, ja, durf. stelling doen we even. Justitie moet vaker gebruik maken van kroongetuigen. Dit is zo'n hete stelling, we zoeken nog een gast daarbij. Komt eraan. Oh. Surf naar de gids.fm. Ik zie iemand komen. Dan vroeg ik aan mijn moeder wat doet een koningin eigenlijk. Mijn moeder zei, zij is de moeder van alle moeders. We doen maar net alsof ze voorlopig blijft. Dat speculeren, dat doen we niet meer. En nou ja, dan ineens is het zover. Belangrijke en gewone mensen. Ik heb twee hele lieve kinderen en haar lieve vriendinnen. Die wil ik nog wel een tijdje zien. Over de zin en onzin van het leven. Sowieso ben ik iemand die in sprookjes gelooft. Ik geloof altijd zolang ik erin geloof, bestaat het. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. De bevoegdheden die het Nederlandse volk overgedragen heeft aan parlementariërs, verdwijnt stilletjes naar Brussel. Straks van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.